Hartelijk welkom bij de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 24 januari 2023. Welkom aan u alle uh, raadsleden, welkom aan alle mensen op de publieke tribune... en natuurlijk ook een hartelijk welkom aan al die mensen die op afstand thuis... dan wel op een andere plek deze vergadering volgen. Fijn dat u er allemaal bent. Um, wij hebben een bericht van verhindering ontvangen van de heer Hermsen van D66. Um, dat brengt mij bij een uh, vraag die altijd bij de opening en mededeling wordt gesteld. Of er iemand een mededeling heeft over belangen of betrokkenheid. Ik zie de heer bouwberg Wilson zijn hand opsteken. De heer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, ik heb het ook in de commissie gemeld, maar ik wil het nu weer halen. Um, Stichtgenomen genomen val ik niet onder het omgevingsplan Strand, maar ik zit er al zo dichtbij dat het in ieder geval onder de invloedssfeers valt. En dat wil ik even gemeld hebben. Dank u wel. Dat is genoteerd. Dan kijk ik rond of er verder nog mededelingen vanuit de raad zijn. Dat is niet het geval. Dan komen wij bij de loting. Zoals u weet, wij trekken een, een nummertje. Dat nummer correspondeert met iemand uit uw raad in alfabetische volgorde. En mochten wij een hoofdelijke stemming meemaken... dan betekent dat dat wij bij diegene die wij uit het potje trekken zullen aanvangen. Ik trek nummer 12. Dat is mevrouw Koper. Dat brengt mij bij het vaststellen van de agenda. Um, u heeft gezien dat er een textuele correctie is aangebracht... in de planregels van het omgevingsplan Strand. En dat is agenda punt 7. Uh, dankzij de oplettendheid van de heer Bouwberg-Wilson... dank daarvoor is in artikel 10.2.1 onder C... watersportcentrum vervangen door watersportvereniging. Ik kijk rond. Gaat u met inachtneming van deze opmerking... verder akkoord met deze agenda dat is het geval. Dat brengt ons bij de hamerstukken. Uh, ik krijg regelmatig de vraag van hoe zit dat nou met hamerstukken. Dus misschien even kort voor de mensen thuis. De raadsvergadering wordt altijd voorbereid in commissievergaderingen. ...waar de raad de stukken voorbespreekt. En vervolgens aan het einde van de commissievergaderingen... ...is altijd de vraag of iets um, ja, nog besproken moet worden in de raad... ...dan wel dat het alleen maar voor besluitvorming hiervoor ligt. Ik heb die vraag een paar keer gekregen. Dus voor de mensen die belangstellend deze vergadering volgen... Um, ...een hamerstuk betekent dat in de commissie het afdoende is behandeld... ...en er alleen maar hierover besloten wordt. Um, en een bespreekstuk dat komt hier nader ter tafel. Dat ter toelichting, voor u is dit bekende koek, maar ik vond het goed om dit nog misschien even voor de belangstellenden thuis te melden. Brengt ons bij de hamerstukken. Als eerste het adviesrecht raad bij afwijkingen omgevingsplan. Die stellen wij bij hamerslag vast. De lijst verplichte participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Ook die stellen wij bij hamerstuk vast. Het delegatiebesluit omgevingsplan Zandvoort. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. Dan de vervanging, riolering, achterpaden, Hobbemaastraat van Ostadenstraat. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. Dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. Er is één bespreekstuk wat wij vanavond hier met elkaar behandelen. En dat is het omgevingsplan Strand. Daar is in de commissie uitgebreid over gesproken. En er is inderdaad voldoende aanleiding om vanavond daar met elkaar over te praten. Want het is een uitermate belangrijk stuk. Wat in ieder geval ook voor ons als Zandvoort met het prachtige strand wat we hebben. Bepalend is voor heel veel dingen die daar spelen in de inrichting. En um, alle dingen die we wel en niet op het strand willen hebben. Uh, er is... Een amendement aangekondigd door de fractie van de Partij voor de Vrijheid, PVV. En te doen gebruikelijk geef ik hen dan graag ook als eerste het woord om bij dit punt te spreken en hun amendement toe te lichten. De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, nou, we hebben het natuurlijk al uh, uitgebreid gehad over dit uh, agendapunt in de, in de commissie. Uh, we hebben de bungalows aan de orde geweest, de dakterrassen, uh, bedrijfsafval, uh, al dat ja. soort zaken, ook de lastige bereikbaarheid van hulpdiensten... hebben wij nog uh, aangestipt. En dat is op zich uh, wel naar uh, onze tevredenheid uh, behandeld. Uh, waar het niet dat we toch graag een, uh, een lans willen breken... voor de paviljoens op het, uh, op het Naakstrand. Uh, zij hebben te kennen gegeven dat voor hen... het gebruik van uh, vuurkorven toch wel als, als heel belangrijk wordt ervaren. Juist, uh, zeggen zij, uh, op dit authentieke stuk uh, strand... Uh, is dat echt een, uh, een sfeerverhogend iets. En... Uh, we hebben eens gekeken naar de argumenten en het hoofdargument om dat niet te doen is feitelijk dat um, omwonenden er last van kunnen hebben. Nou, die zijn daar niet. Dus dat argument is wat mij betreft uh, niet, uh, niet aan de orde. Uh, daarnaast uh, schijnt het ook zo te zijn, dat wist ik ook niet, maar dat daar zelfs uh, op dat stuk strand uh, ook zeg maar in de openbaar gebarbecued mag worden. Uh, door de gemeente zijn daar zelfs uh, rode afvalemmers geplaatst... speciaal voor kooltjes en dergelijke. Dus in dat kader zou je zeggen... ja wat, wat is er dan nog veel anders aan het gebruik van vuurkorven? Dus um, wij hebben eigenlijk uh, besloten om te proberen... Een, een lans voor deze groep ondernemers te, te breken. Uh, het zijn vijf uh, beachclubs die zich daar hebben gevestigd. En voor hun is dat dusdanig uh, belangrijk dat wij... Uh, hebben gemeent daar een amendement over te moeten indienen en uh, als u dat uh, goed vindt voorzitter zal ik even het besluit daarvan uh, voorlezen ik hoop dat uh, de rest van de raadsleden wel tijd heeft gehad en genomen om de overwegingen en constateringen uh, te bekijken want uh, ja daar staan wel een aantal belangrijke belangrijke items in. In ieder geval uh, eindigen we het amendement met uh, besluit. De zone met de gebiedsaanduiding overige zone Naakstrand op de verbeelding. dusdanig aan te passen dat die ook van toepassing binnen het aangrenzende bouwvlak van de strandpaviljoens. En artikel 14.6 als volgt uh, aan te passen. Uh, punt A. In afwijking van het bepaalde in de algemene plaatselijke verordening van Zandvoort... is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden, buiten inrichtingen als mede op terrassen behorende bij een inrichting in de zin van de wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen. Te stoken of te hebben, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het stoken en hebben van vuurkorven. Ja, dat is niet mijn tekst, maar ja, zo staat het er. Ik vind het nogal ingewikkeld. Maar in ieder geval punt B, dat is dan weer waar het ons om gaat, voorzitter. Het verbod als bedoeld in lid A is niet van toepassing ter plaatse van de gebiedsaanduiding overige Naakstrand. Dus uh, waar wij feitelijk om vragen is om een uitzondering te maken voor dit stuk strand. Om daar het gebruik van vuurkorven, om, om met name de genoemde redenen die ik, uh, die ik zo net heb gemeld... Uh, daarvan kracht te laten zijn. Dat zou uh, onze insteek zijn voor dit agendapunt vandaag. Dank u wel. Dank u wel. Dat was uh, uw hele eerste termijn. Dank. Oké, okay, dan gaan wij het rijtje af. En we beginnen vervolgens bij de grootste fractie. Dat is de fractie van Jong Zandvoort. Ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Um, wij hadden tijdens de commissie gezegd dat het een uh, hamerstuk uh, was. Maar ik had nog wel uh, bij de andere partijen neergelegd van... ja. Als er nog pijnpunten zijn, kom daarmee. Um, ik heb voor de rest niemand meer gehoord, behalve dan de PVV nu over de vuur, uh, vuurkorven. Dus ik ben benieuwd of er nog andere punten zijn, want dan kunnen we dat uh, wellicht meenemen in het debat. Dank u wel. Ik ga naar het CDA. Dank u wel. Ja, zoals u weet uh, hebben we in de commissie uh, samen met D66 hier wel een bespreekstuk van gemaakt. Uh, ik heb uh, een, een, een, iets kort voorbereid. Ik zal het waarderen als mijn collega's... me heel even mijn verhaal zouden willen laten afmaken... zonder onderbreking. En anders noteer ik even de vragen. Want ik krijg toch even aan om even mijn verhaal uh, te houden. Ja. Um, dames en heren. Met de invoering van het omgevingsplan... Uh, van, de omge van de omgevingswet... worden bestemmingsplannen vervangen... door de zogenaamde omgevingsplannen. Voor, voor ons ligt vanavond... het eerste omgevingsplan van de gemeente Zandvoort. En dat is ook meteen... ...het omgevingsplan Strand. Enerzijds ligt voor de hand dat we het allereerste omgevingsplan maken voor het strand... ...in plaats van een ander deel van het dorp... ...want twee derde van onze inwoners is direct of indirect afhankelijk van toerisme... ...en vaststaat dat het strand de belangrijkste toeristische trekpijster is. Om dezelfde reden is het ook spannend om als je als overheidsinstantie... ...met een geheel nieuw soort besluit begint, wat wij nu doen... ...meteen te beginnen met het strand, want we experimenteren... ...met nieuwe wetgeving meteen met onze belangrijkste economische motor. Het CDA is daarvan doordrongen en we kijken daarom extra kritisch naar de plan. Strandpachters geven aan dat er met hen is gesproken... ...maar dat was al jaren geleden, voor corona, voor de energiecrisis, voor de torenhoge inflatie. Kortom, gesprekken in een wereld die er nog heel anders uitzag dan de wereld waar we ons nu bevinden. De gedachtenwisseling van toen is niet meer actueel, zeggen de strandpachters... Een concreet voorbeeld waar het plan tot problemen kan leiden, uh, is bij de bouw van strandpaviljoens volgens het omgevingsplan Strand, uh, moeten ze nou, nou nu voldoen aan de zogenaamde GPR-scores, die ertoe moeten leiden dat strandpavillons duurzamer worden gebouwd. Dus een bouw is thuis CDA wel een voorstander van. Maar meer houtbouw, de belangrijkste bouw van de strandpaviljoens, geeft in een brief van 23 januari aan niet te weten of de voorgestelde GPR-scores haalbaar zijn en dat nader onderzoek nodig is. Dat is dus niet in overleg met de stakeholders besproken en onderzocht, maar heeft wel vergaande gevolgen. We vragen het college om bij de concrete toepassing van deze normen mee te denken met de ondernemers en daarbij in acht te nemen dat het doel niet de middelen heiligt. Zo zijn er nog bepaalde punten die maken dat het plan in onze optiek echt behoudend is in plaats van uitdagend. Het is stilstand en stilstand is achteruitgang. Maar er zijn ook goede ontwikkelingen. Zoals de bestemming van de kiosken. Ook de ontwikkeling van een jaar rond watersportcentrum op aan het CDA van Harte. Voor strandpachters wordt het mogelijk om ondergr ondergronds te gaan bouwen. Althans, als het aan de gemeente ligt. Daar heeft Rijnland ook nog iets over te zeggen. Maar wij maken in ieder geval daarvoor uh, een, een begin. En al deze ontwikkelingen die willen wij ook verzilveren. Dus na uitvoerige gesprekken met mijn coalitiepartners... en andere betrokkenen en strandpachters... komt het CDA tot het besluit... ...om, om uh, met de meerderheid van de gemeenteraad dit plan te ondersteunen. Maar daarbij zeggen we wel het volgende erbij. Zoals in de toelichting op het omgevingsplan wordt overwogen... ...geldt onder de omgevingswet dat het omgevingsplan een dynamisch plan is. Dat anders dan het oude bestemmingsplan tussentijds kan worden gewijzigd. Dat brengt als voordeel met zich mee, met zich mee dat het omgevingsplan op onderdelen kan worden gewijzigd... ...zonder dat er voor een compleet nieuw omgevingsplan moet worden opgesteld. Het CDA Zandvoort maakt graag gebruik van deze tussentijdse wijzigingsbevoegdheid op onderdelen. Later dit jaar staat gepland dat het college komt met een nieuwe toeristische visie voor Zandvoort. En het CDA zal de nieuwe toeristische visie naast het omgevingsplan leggen en komen met voorstellen tot aanpassing van het omgevingsplan op onderdelen waar de toeristische visie dan wel andere actualiteiten op dat moment dat rechtvaardigen het cda zandvoort wil het niet alleen doen maar nodig ook de steekholders graag uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan kortom we stemmen in met de vaststelling van dit omgevingsplan stand niet in de laatste plaats op enkele goede ontwikkelingen ook niet tegen te houden maar we komen graag terug naar de raad met voorstellen tot aanpassing van het plan op onderdelen zodra de ontwikkelingen op korte termijn daartoe lopen. tot zover uh, de gedachten over het plan uh, dan wil ik ook meteen ingaan op het abonnement van het Ja, um, Ik denk dat, uh, dat, dat, dat het interessant is wat de heer Deen uh, hiermee uh, benoemt. Kijk, de argumenten, die, die, die daar is al in het plan zelf iets over gezegd. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook graag over van het college hoor, hoe het college hier over, denkt. Maar uh, enerzijds lijkt het inderdaad niet goed met elkaar te verenigen dat je wel barbecue ertoe staat, maar geen... Uh, maar geen uh, vuurkorven. En tegelijkertijd uh, zie ik ook argumenten staan... die ik de, die niet heb horen noemen. Namelijk over uh, een, een verhoogd risico van, um, van, van natuurbranden. En dat is misschien iets wat ook maakt... dat we misschien ook al heel moeten kijken over vuur op het strand. Um, ik denk dat het sowieso nodig is om eventjes uh, met elkaar het debat over te horen. Ik hoor graag ook hoe mijn collega's erin staan. Maar, uh, het heeft sympathie, maar ik moet ook graag weten... hoe, uh, hoe de risico's worden ingeschat uh, met, met dit soort... Uh, uh, Ideeën. Dus uh, in, principe, in principe sympathiek, maar ik hoor elkaar, met mijn collega's. Dank u wel. Interruptie van de heer Elke Baling. Ja, dank u wel. Ik denk, ik wacht heel even tot de heer Stefan Klaas met, uh, met zijn verhaal zoals hij zelf vroeg. Um, u heeft het terecht over hetgeen dat uh, de, de, de, de, de paviljoen-eigenaren, de strandpachters, voor corona zijn gehoord. Uh, vervolgens schetst u een beeld van hoe het CDA hier tegenover staat, maar... Vindt u ook niet dat er een landsval te breken voor de paviljoenhouders... om, om, om eigenlijk nog een, een ronde met hen te doen... Uh, omdat het plan er zo anders uitziet en de omstandigheden vooral ook zo anders zijn... voordat we dit vaststellen met elkaar? Dus wat, houd, wat houdt het CDA tegen om, om die ronde te doen met de strandpachters nu... en nog heel even te wachten met dit plan? Heer Stefan? Kijk, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome... En, um... Ik heb ook uw uh, inbreng gehoord. Uh, of het algemeen waren uh, alle partijen in de commissie, behalve D66 en de CDA, uh, of het CDA, zeer positief over plan. Dan maak je ook meteen een, een, een inschatting hoe de, ja, hoe de verhoudingen liggen. En dan ga je toch inzetten op, op, op, op, op, op haalbare doelen. Ik denk dat met de vaststelling van de toeristische visie. Uh, een eerste volgende stap wordt gezet in concretisering van wat de strandpachters uh, uh, uh, concreet wensen. Want die conc concretisering miste ik eerlijk gezegd wel een beetje bij de. Bij de inspreker. Um, dus, me, dus CDA zet er nieuw op in uh, de, uh, hier nu wel een stap te zetten, maar dan ook wel in te zetten op de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt, namelijk uh, tussentijds aanpassing. En dat wil ik aan de hand van aanvullende beleidsstukken doen, zoals uh, de toeristische visie, die overigens later dit jaar zou moeten worden uh, vastgesteld. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de Oudere Partij Zandvoort. Wie mag ik het woord geven, mevrouw Gerasson? Ja, dank u voorzitter. Nou eigenlijk uh, resumierend van in de commissie was bij ons ook de conclusie dat het uh, als hamerstuk uh, door zou kunnen. Um, ik hoor nu wel net even ook uh, de discussie van het, het proces. Um, en uh, eigenlijk de optie die wordt ingebracht om, uh, dat geeft GroenLinks aan, om het één uh, groep nader te spreken. Um, dat doet volgens mij niet recht aan het proces. Want het is juist een heel uh, proces wat, wat is ingestoken met, met meerdere uh, deelnemers... Uh, strandpachters, standpacht, uh, uh, inwoners, uh, reddingsbrigade, diverse uh, uh, bezoekers daaromtrend. Dus dan zou je dat hele plan opnieuw uh, moeten doen... Uh, volgens mij is het een, uh, en dat hebben we ook wel gehoord, wel een degelijk een, een afgewogen proces geweest gedurende de periode. Het is dus de mogelijkheid ook geweest om zienswijzen in te dienen. Daar is op sommige uh, vlakken op tegemoet te komen en als je denkt in de in de geest van de omgevingswet en het omgevingsplan hierbij moet je juist ook uitgaan van het dynamisch en weten dat het niet stilstaat staat. zo kan ook de toeristische visie zoals die gaat komen later dit jaar gaan we incorporeren in dit plan waarbij er natuurlijk ook weer participatie zal plaatsvinden met alle belanghebbenden en ik denk dat dat juist ook een uitgelezen punt is om ook za nadere zaken zeker als het gaat om evenementenbeleid daarin op te nemen met betrekking tot de vuurkorven uh, is het natuurlijk niet alleen een kwestie van vuur. We hebben natuurlijk ook met elkaar te maken in het kader van duurzaamheid... en de gevolgen voor de gezondheid. Uh, nou wordt er gezegd, hier naakstand, uh, snap ik, is wat verder weg. Er zijn niet zoveel huizen dichtbij. Um, maar er zit een, een opvallendheid in. De, misschien kan de wethouder toelichten uh, waar dat gaat. Dus er wordt hier alleen gesproken over um, uh, vuurkorven op de terrassen. Dat impliceert dat het vrije strand dat het daar wel mogelijk is. En als je die lijn zou doortrekken... Euh, euh, betekent het dat we het alleen niet toestaan... bij de strandpachters op de terrassen... maar dat het op het overige strand... en dat betekent dus ook onder andere bij de strandhuisjes... dat het daar wel is toegestaan. Want dan lijkt het een beetje een tegenstrijdigheid... als het gaat om het beleid. Dus daar graag nog een toelichting op. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de VVD. De heer Trommel. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voor ons is in ieder geval de aantrekkelijkheid van het strand uh, in Zandvoort uh, van belang. En die 30% extra toeristen die we verwachten in de toekomst, die uh, ja, ontvangen wij het liefst met open armen. Uh, en uh, het liefst wellicht ook op het uh, strand van Zandvoort. Um, ja, er is al veel over gesproken. Uh, het nieuwe omgevingsplan, je hebt altijd het, het, uh, het zuur en het zoet. En waar, bij ons, waar we graag even extra aandacht voor willen vragen, waar de schoen iets wat wrinkt, dat is onder andere die gpr-score die genoemd is. Um, we hebben ook contact opgenomen met uh, bouwers van die strandpaviljoens. En er is op dit moment nog ja, onvoldoende uh, ervaring opgedaan in de praktijk in hoeverre het haalbaar is. Wellicht is het wel een haalbare kaart... maar wij horen graag hoe ermee om wordt gegaan door het college... op het moment dat het uh, ja, niet mogelijk blijkt. Want uiteindelijk als we een te hoge ambitie met elkaar afspreken... die niet behaald kan worden... Uh, ja, dan doet het ook niks goeds aan de verduurzaming... of de waardevastheid van onze van ons strand. Um, ja, we zijn daarom ook benieuwd... in plaats van dat er bijvoorbeeld alleen gekeken kan worden van... Er moet een minimaal gpr-score behaald kunnen worden. Of er wellicht ook mogelijkheden zijn. En wellicht een concreet voorstel kan komen. Dat ondernemers die juist extra hun best doen. Ook wellicht beloond kunnen worden op een of andere wijze. Uh, om het niet alleen uh, ja, van de onderkant te stimuleren. Maar ook echt daadwerkelijk aan te moedigen. Om met een, een goed plan te komen. Um, ja, en eventjes over de motie wat betreft de, de vuurkorven. Wij zien zeker ook uh, dat een vuurkorf... Ja, sfeerverhogende waarden uh, met zich meebrengt. En het argument over uh, gezondheid en overlast uh, voor omwonenden... dat geldt voor ons natuurlijk ook minder op het Naakstrand. Uh, ja, de enige die wellicht uh, in de Zuidduinen uh, overlast kunnen ervaren... zijn de herten. toch wellicht een uh, diersoort die, de, die uh, meneer Deen naar het hart gaat. Uh, dus wellicht dat hij uh, dat kan toelichten. Uh, maar wat voor ons voornamelijk even van belang is... is zijn die barbecues straks op het uh, Zuidstrand uh, wel toegestaan... En dan die vuurkorven niet. Uh, want wij hebben ook maandag uh, het rapport gezien van de NIPV. Die juist aangeeft dat door ja, de veranderende klimaat... eventjes losstaat waardoor dat klimaat verandert. Maar we merken in ieder geval wel, dat kunnen we meten, uh, dat het droger is. Uh, en of dat wellicht ja, een verhoogd risico uh, met zich meebrengt. Want wij zien zeker de voordelen van de sfeerverhogende effect op het Naakstrand. Uh, maar wij willen liever niet dat straks een stuk duin afbrandt dat we dat op ons geweten hebben. Dus we horen graag of er wellicht een inschatting gemaakt kan worden... van die risico's en of eventueel uh, wat OPZ ook al aangaf... dat vuurkorven straks wel over, overal op het strand zijn toegestaan... maar alleen niet op de terrassen... en hoe dat zich precies uh, tot elkaar verhoudt. Um, ja, Dank u wel, daar willen we het eventjes bij laten voor nu. Dank u wel, meneer Drommel. Dan ga ik naar de heer Elgemari van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Wij waren ook een partij, GroenLinks, die uh, niet helemaal tevreden was met dit stuk. Dat heb ik volgens mij in de commissie ook duidelijk naar voren gebracht. Uh, dus naast het CDA en D60 was er nog een andere partij die, uh, die zo zijn mits en maaren rondom dit stuk had. En een aantal van die mits en zijn al besproken, uh, zojuist. Alleen, ik zou daar nog iets anders aan willen toevoegen. Want juist dit stuk, juist de, dit omgevingsplan is, uh, zoals mevrouw Gunnson het goed schetste... in samenspraak met heel veel partijen tot stand gekomen. Um, en, en u hoorde mij net al in de vraagstelling wellicht lichtelijk betogen dat, uh, dat ik graag een extra ronde zou zien. En ik kan dat ook uh, enigszins onderbouwen. En, en, die, en die extra ronde hoeft ook echt niet alleen met een strandpachter te zijn, maar misschien ook wel met uh, een ieder. Om eigenlijk de reden die de heer Stefan aangaf, namelijk de omstandigheden zijn dusdanig veranderd uh, in deze tijd, uh, dat daar wellicht ook een andere, een andere aanpassing aan zou kunnen, of uit zou kunnen volgen. Dus dat is de reden waarom ik dat net ook in die vraag uh, richting de heer Stefan uh, probeerde te vatten. En dat heeft voor mij een aantal redenen. Want uh, de GPR-scoren werd net ook al aangehaald. Um, ik vind dat zulke grote beslissingen die wij als, als gemeenteraad nemen... waarvan wij eigenlijk zelf, en het klinkt misschien wel raar uit de, uit de naam van GroenLinks... waarvan wij zelf als, um, als partij zijn en niet weten of dat haalbaar is... Het geld aan duurzaamheidsmaatregelen kan maar één keer worden uitgegeven. En of dit nou de juiste manier is om te verwezenlijken... wat je wil verwezenlijken op het gebied van duurzaamheid... dat vragen wij ons wel, ja, wel af. Uh, wij denken dat bijvoorbeeld uh, isolatiemaatregelen nemen op het strand... waardoor bijvoorbeeld de bebouwing van het strand lastiger gaat worden... in ieder geval niet meer in deze vorm kan plaatsvinden... terwijl deze strandpavion zeer geruime tijd in de zomer zullen staan... dat dat wellicht niet de juiste oplossing is... om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Um, ik denk dat daarbij, wij denken als GroenLinks zijnde... daarbij juist aan andere maatregelen. Uh, en maatregelen die misschien wel verstrekkender zijn... en uh, maatregelen die wij hier nog nooit hebben genomen. Bijvoorbeeld waarom niet de strandpaviljoens... langere tijd laten staan. Um, en wellicht niet alle strandpaviljoens... maar een aantal en een aantal jaar later weer een aantal andere. Zodat investeringen bijvoorbeeld in... Uh, duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen wel renderen. Want ik kan me goed voorstellen als ondernemer zijnde... dat wanneer je nu uh, duurzaamheidsinvesteringen wil doen... dat het gewoon een groot risico is. Een zonnepaneel uh, op, het, op, een, op, een, op een dak van een strandpavioen... die elke keer moet worden afge, uh, afgebroken, is natuurlijk een risico. En een ondernemer kan maar één keer een investering daarin doen. Dus ik, ik weet niet of de GPR-score in deze de juiste tool is. En um, ook omdat er, als ik nu ook de pachters gehoord heb ook de brieven gelezen hebben uh, en ook zelf wat meer erin hebben, te hebben verdiept... gezien heb, dat dat, dat, dat nog niet ook... Het is een on, on, gebied. We, we hebben dat nog nooit uh, gezien of bijna nooit gezien bij tijdelijke bebouwing. Dus ik, ik, ik zit daar persoonlijk een beetje mee uh, letterlijk in de maag. Hoe, hoe kunnen we dat nou oplossen? Zodat het aan de ene kant wel die ambitie uitstraalt... want ik denk dat iedereen die ambitie voelt... maar aan de andere kant ook echt werkbaar is. Um, dus daar, daar zit ik mee. En dat is nou echt zoiets waarvan ik zeg: van dat zou je nou zo'n extra ronde zou dat eventueel kunnen worden gevat. En aan de andere kant snap ik ook dat het een dynamisch document is en dat het, dat het onze eerste stappen zijn in, in een omgevingsplan. Maar het maakt het voor mij wel lastig. En dit is, dit is maar één voorbeeld eruit. Want wat mij ook ter oren is gekomen is dat in de laatste, uh, laatste tijd rondom eigenlijk dit omgevingsplan uh, er, er tot nu toe ook maar één gesprek heeft plaatsgevonden nadat dit plan er lag. Uh, met, met in dit geval de strandpachters. Uh, en zover ik weet is dat gesprek vandaag geweest. En dan denken wij bij van ja... in, in zo'n proces waarin participatie zo belangrijk is... en wordt genoemd ook in, in de overwegingen... Uh, en duidelijk is, en wat wij ook denk als raad onderschrijven... is het dan niet handig om dan dat al aan de voorkant te pakken te, pakken te krijgen? Omdat het zo'n belangrijk proces is voor Zandvoort. Zoals de heer Stefan Terecht zei... Het strand is, is, het, is wellicht de belangrijkste economische factor in onze, in onze gemeente. Um, en, en om de woorden nog een keer te herhalen: een experiment daar doen is, is ris risicovol en riskant. Um, en, en daarom vind ik het juist belangrijk om nog die extra ronde te betogen voor u hier in, in deze gemeenteraad. Omdat ik denk dat die extra ronde dusdanig iets gaat opleveren waarmee een iedereen stand voor blij, uh, blij kan zijn. Want een ander deel van dit, dit omgevingsplan voorziet bijvoorbeeld in dat wij. Uh, ja, 750 vierkante meter aan bebouwen... of althans aan, aan commerciële ruimte willen, uh, willen hebben... Voor, of 700 uh, vierkante meter aan commerciële ruimte willen hebben... voor, voor de strandtenten uh, en de paviljoens. Alleen de vraag is of wij in het licht van de toekomst... waarin de toerisme richting Nederland alleen maar zal gaan groeien... ook daadwerkelijk die 700 vier, vierkante meter... of dat voldoende is. Het zou zomaar kunnen dat wij uh, uiteindelijk zo populair worden... als de gemeente Zandvoort zijnde. Hopen, hopen we maar. Dat dat, ...dat dat wellicht te weinig is. Interruptie van mevrouw Keurisson. Um, ik ga niet helemaal de geschiedenis in... ...maar we hebben al eerder een discussie gehad... ...over de, de grootte van de strandpavio's... we komen af van 450 kubieke meter... ...naar 700 vierkante meter. Maar we haalt eigenlijk een aantal punten aan... ...waar je misschien een keer met elkaar het gesprek over zou moeten voeren... ...is op een visie op het strand... En dan in brede zin een doorkijk naar de komende jaren. Uh, wat willen we ermee? Willen we dat toestaan? Zijn er andere mogelijkheden? Maar dan zou je in een verdiepend gesprek daarover kunnen hebben. Zo'n visie. Um, en over zo'n gesprek daartoe... kan je heel goed voor, voeren... ook op het moment dat je het omgevingsplan hebt uh, vastgesteld. Want zoals gezegd, het is een dynamisch plan. En als je deze gesprek op die manier met elkaar gaat opstarten... met ook die visie en het toekomstbeeld in perspectief... zou je dat ook weer op die manier kunnen incorporeren in het omgevingsplan. Wat vindt u daarvan? De heer Elgebali. Nou, ik ben heel blij dat mevrouw Geuranson dit aanhaalt... want dit was precies het tweede deel van wat ik wilde gaan zeggen. Ik denk dat... Want, niet alleen, niet alleen, het gaat niet alleen om de paviljoens natuurlijk. Er moet een, in mijn uh, opinie moet er een bredere visie komen op het strand. Wat willen wij bijvoorbeeld als gemeente zijn met de, uh, de strandhuizen in Noord? Wat willen wij bijvoorbeeld met... Uh, nou, de discussie over de vuurcover zou dat ook precies perfect in kunnen passen. Wat willen wij nou eigenlijk als gemeente zelf met ons strand? Uh, en ik denk dat daarin dus een... een, een, een daar zit daar het dubio natuurlijk ook in. Dus als antwoord op je vraag, ja, daar zou ik natuurlijk hartstikke voor kunnen zijn. Mevrouw Gureson. Nee, dan blij dat u daar ook zo over denkt. Maar u begrijpt ook wel: kijk, zo'n gesprek dat heb je niet in, in een dag of in een, in een week of in een maand gevoerd. Daar heb je, moet je wat dieper op ingaan. Vrij is de goede participatie. En dat zou je nu best kunnen opstarten. Daar heb je ook goed de tijd voor, eh, voor nemen. Ook richt, op de toekomst gericht. Maar daar eh, kan je best dit omgevingsplan vaststellen. Vindt u ook niet? Ja, ook. ja klopt. Ik heb u ook niet verteld dat ik dit omgevingsplan niet zou willen vaststellen. Alleen wat ik duidelijk ook maken... en ik merk dezelfde gevoelens aan de overkant bij u, mevrouw Granson, via de voorzitter: is dat, dat, dat, dat die twee sporen. Uh, dat, die, dat, dat dat wellicht de optie is, of de oplossing is voor dit, voor dit, uh, voor dit probleem, wat hier, hier geschetst wordt. Wil ik wel bij aan hebben getekend dat het daadwerkelijk ook echt een dynamische stuk moet zijn. We moeten niet zometeen met de nieuwe raad kunnen zeggen: van nou ja, de raad heeft dit vastgesteld. Uh, ze zeiden toen wel dat het dynamisch was, maar. Uh, wij vinden nu op dit moment dat de dynamiek er wellicht uit, uh, uit mag. Dus dat is ook een beetje, daam, dat dubio ook. Ik zeg ook niet dat ik tegen dit uh, omgevingsplan ga, ga stemmen. Er zitten ook genoeg goede dingen in. Daar hebben we het ook al over gehad in de commissie. Maar uh, het zijn wat st stukjes waarvan ik denk van dat, dat, dat verdient het strand. Juist omdat het strand zo'n belangrijke factor voor zand wordt is, verdient het dat meer. Dus... Aan de ene kant een gesprek moet gevo gevoerd worden. Aan de andere kant schrik ik ook dat er nu nog maar één gesprek is gevoerd... over, deze huidige omgevings, uh, over het huidige omgevingsplan en dat dat vandaag is geweest. Dan, dan denk ik zelf van daar, daar moet het dan... En de vraag is daar ook aan de wethouder of Interruptie dat Interruptie van mevrouw Ja, dat ja, is dus, dus de, de vraag aan de wethouder of dat daadwerkelijk ook zo is. Um, want aan de andere kant zie ik daar ook echt de oplossing in... in wat mevrouw Geuranson nu ook... Uh, voorzitter vertelde. Dus wat dat betreft um, is dat voor GroenLinks de eerste termijn en zijn we benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, er is al veel gezegd, maar daar ga ik ook nog even wat aan toevoegen. Want ook voor de Partij van de Arbeid was het na de commissiebehandeling allemaal nog niet uh, uh, klip en klaar. Kijk, het strand is ons wel, En ik hoor dat van alle partijen, dat zijn we eigenlijk wel me, uh, uh, met elkaar eens. Hè? Het unieke zeegezicht vanaf de boulevard wat wij hier in Zandvoort hebben. En uh, volgens de Partij van de Arbeid moet het niet volgebouwd worden. En moet het publieke karakter van het strand goed bewaakt worden. Zodat uh, vrije recreatie mogelijk blijft. En moet ook het naaststand vooral naaststand kunnen blijven. En dan hebben bezoekers, bewoners en ondernemers natuurlijk allemaal verschillende belangen. Maar ook dezelfde gelukkig. En is het nu aan de gemeente de schone taak om dat omgevingsplan vast te stellen. En daar staan kaders in die als er niets gewijzigd wordt, die zijn er voor twintig jaar. Het is niet zoals met een gewoon bestemmingsplan, hè. er zijn natuurlijk ook... Al het beleid en de regelgevers komen er ook nog eens bij elkaar. Maar het is wel taak dat we iets vast hadden wat klip en klaar is. Uh, want we willen die ruim 5 Interessie miljoen... De van de heer uh... wilson Voorzitter, ik hoor mevrouw Koper zeggen dat het voor 20 jaar vast ligt. Maar dat is juist niet het geval. Als u op pagina 12 kijkt van de omgevingsvisie, dan staat daar... dat onder de omgevingswet geldt dat een omgevingsplan een dynamisch plan is. Dat tussentijds kan worden gewijzigd. En er geldt dus ook geen actualisatieplicht meer. Dat brengt als voordeel met zich mee dat het omgevingsplan op onderdelen kan worden gewijzigd. Hier hoeft dan niet een compleet nieuw omgevingsplan te worden opgesteld. Dus daar zit nou juist de mogelijkheid in om die dynamiek die er natuurlijk in 20 jaar plaatsvindt... ook onze visie op wat er moet plaatsvinden, die zal wijzigen. Nou, daar is de ruimte voor. Mevrouw Koper. Ik, ik had hem gewoon nog aanstaan. Ja, dank u wel meneer uh, Baanburg-Vilsen. Dat is ook precies wat ik zei. Ik zeg, het, het blijft minimaal 20 jaar, het, eeuwigdurend, zegt u. En dat is natuurlijk ook zo als er niks gewijzigd wordt. Tenzij er iets gewijzigd wordt. Dat bedoelde ik ook te zeggen. Maar in principe stellen we hier wel het document vast. En dan is de, de vraag die ik me stel, uh, is dit het plan waarmee we de ruim 5 miljoen uh, bezoekers kunnen blijven ontvangen? En ook kunnen we het strand goed doorgeven naar de volgende generatie? Uh, oftewel, ligt er hier een helder plan uh, vanavond? Of zoals de CDA in de commissie zei, is het wel rijp voor besluitvorming? Nou, de overwegingen van het CDA, die hebben we inmiddels uh, begrepen. En ik hoor ook de overwegingen van het GroenLinks. Maar in de commissie luidde er bijvoorbeeld ook kritiek van de pachters. Het feit dat het af zou wijken van de omgevingsvisie. De uh, Partij van de Arbeid heeft in de commissie gevraagd om toelichting. We zijn uh, uh, blij met de brief die er ligt, want dat brengt in ieder geval de duidelijkheid voor de positie van de uh, strandpachters. In ieder geval duidelijkheid, in die zin, er is bij de strandpachters veel onduidelijkheid. En ook dan uh, um, begrijp ik heel goed dat ze de vraag stellen, moet de besluitvorming niet wachten tot die toeristische visie klaar is? Um, als je kijkt naar het proces dan verbaast ons die onduidelijkheid enigszins, want er is een heel proces geweest met participatie, bewoners, ondernemers, belangenorganisatie in het kernteamstrand. Daar zijn de doelen toen samen vastgesteld over verduurzaming, over die balans tussen toerisme en leefbaarheid. En blijkbaar is er ergens in het proces toch een kink in de kabel uh, terechtgekomen. Um, Misschien is het wel omdat niet duidelijk is welke positie die toeristische visie uh, uh, straks heeft. Um, en ook dat niet duidelijk is wanneer, uh, uh, hè, we hebben het over de dynamiek in het plan, wanneer gaan we dan veranderingen aan, aanbrengen. Um, en voorzitter, we herkennen op een aantal punten die onduidelijkheid. En in de, in de commissie hebben we een aantal vragen gesteld over de duurzaamheidsnorm, over de geluidsnorm en ook over de plankier. En bij ons is dat nog niet allemaal uh, helder. Uh, dank overigens voor de vele antwoorden die ik gekregen heb op de technische vragen. Ook net nog om zes uur op de valreep over de geluidsnorm. Dat betekent dat ik een stukje van de bijdrage korter zal worden. Want dat heeft wel verheldering gebracht. Uh, die, die geluidsnorm van die APV komt er automatisch in als de wet nu eindelijk uh, aangenomen wordt. En dat brengt in ieder geval uh, dat er op één plek vast ligt welke geluidsnorm er is vanuit het strand, en die nu in de APV staat. En in APV weten we, dat wordt wel regelmatig uh, veranderd, maar uh, het evenementenbeleid bijvoorbeeld niet. En daar was een hoop onduidelijkheid over. Dus dat is één punt waarvan ik zeg, nou, die helderheid heb ik ondertussen gekregen. Als het gaat om de duurzaamheidsnorm, die gpr-scoren, dan heeft het college ervoor gekozen om de norm van 8 naar 7 terug te brengen in verband met de haalbaarheid. En in de commissie hebben we al aangegeven dat dat helemaal niet de juiste keuze natuurlijk is. Als het gaat om een duurzaamheidsopgave, dan ga je de lat niet lager leggen, om te zorgen dat die haalbaar is, maar dan ga je samen met partijen zoeken naar oplossingen. Dus dan ga je met je ondernemers om de tafel zitten en kijken, dit is een specifiek soort bouwproject, het moet afgebroken worden, het moet opgeslagen worden. Dus ja, natuurlijk hebben strandpachters andere problemen... dan de gemiddelde ondernemer. Dan is het zaak dat we oplossingen zoeken. Dat is volgens mij een must. Samen optrekken hierin. Dus de vraag is uh, uh, aan de wethouder... waarom heeft het college niet gekeken... of een pilot met subsidie bijvoorbeeld... Uh, een oplossing zou kunnen zijn? Want daarmee kun je zorgen dat je de doelen haalt... in plaats van dat je de norm... Dat is het eerste. Interruptie, interruptie van de heer Kramer. Ja, even een vraag, want hij is op een gegeven moment, hij stond op acht, hij is naar zeven gezet. Ja. Weet u ook waarom niet op acht stond? Mevrouw Koper. Nou, het, het uh, onderzoekje wat ik gedaan heb naar andere gemeenten... is dat dat uh, best wel een, een, een haalbare norm is in de meeste gemeenten. Als je bijvoorbeeld in Zandvoort kijkt op bedrijventerrein... zijn er ook al bedrijven die die norm 8 makkelijk gehaald he hebben. Dus dat is een norm die in Nederland wel gebruikelijk is, ja. Graag even... Ja, voor, voorzitter, ook bewust voor bebouwing, zeg maar, die uh, zeg, ja, af wordt gebroken... en dan weer op wordt gebouwd, is dat dan Vrouw ook K een, een realistisch uh, getal, die 8? Mevrouw Koper? Ja, ik vind realistisch altijd een beetje een moeilijke discussie als het gaat om duurzaamheid. Volgens mij kijk je dan naar de lange termijn effecten uh, op een heleboel uh, zaken. En uh, uh, wordt vaak financieel bedoeld als het gaat om uh, uh, realistisch. Maar waar gaat het om, als je bij een permanente bebouwing die acht makkelijk kan halen, omdat het bestaat, die gpr, hè, dat staat ook nu op de site goed uitgelegd, dat zijn vijf pijlers, dus er zijn allerlei uitwisselingen mogelijk tussen die pijlers om te komen tot een bepaalde norm. En en als het gaat om het afbreken, ja, dan begrijp ik heel goed dat die uh, strandplachters te maken hebben bijvoorbeeld met het opslaan van de materialen. En, maar hergebruik van materialen is bijvoorbeeld ook een optie waardoor je heel makkelijk goede milieuscores kunt halen. Dus het is gewoon niet uitgewerkt geno uh, genoeg, is mijn uh, motivatie. Mevrouw Koper, dat was uw bijdrage. Op. Oh. Prima, nee, omdat u uw microfoon uitzet. Hè. Dat is de omgekeerde beweging, hè, voorzitter? Goed, dan ga ik naar de. de uh, tot slot nog iets over die plankier. We hebben het in de, in de vorige. Uh, in de commissievergadering het gehad over het feit dat in de omgevingsplan staat opgenomen dat er een plankier kan komen uh, waarmee de toegankelijkheid verbeterd wordt. Nou, over de toegankelijkheid verbeteren zijn wij erg enthousiast. Uh, GroenLinks C uh, gaven dat al aan en, uh, en wij zeiden dat ook. Maar als het gaat om een plankier over strand. Um, en de doelstelling die er staat om te zorgen dat het openbaar karakter beter gewaarborgd wordt... dan zien we daar toch wel een tegenstelling. Want we hebben in de afgelopen jaren gezien dat er in Zuid een plankier is neergelegd... waarmee ook eigenlijk een soort clustering van paviljoens ontstond. En daarmee werd ook het openbare stuk strand bestemd voor het plaatsen van bedjes en stoeltjes... Ons lijkt dat voornemen nu niet goed uitgewerkt. Er staat namelijk in dat het college dat nog gaat doen. Um, hoe gaat dat gebeuren? Wanneer uh, komt dat? Uh, wij zien daarin nog niet voldoende bescherming voor, de, voor het strand. Um, voorzitter, de pachters aan het naaststand zijn ook op zoek naar duidelijkheid. En, uh, het pleidooi voor vuurkorf is daar één van, maar eigenlijk is de onderlinge... Uh, oproep, die de, de, de onderliggende oproep eigenlijk, hoe kunnen wij economisch uh, uh, uh, uh, hebben we goed zicht op de toekomst uh, uh, van het Naakstrand. Dat gesprek moet gevoerd worden. Ook voor hun moet duidelijk worden dat wat wij in de omgevingsvisie opschrijven, dat Naakstrand van ons een hele belangrijke waarde heeft en dat we dat willen versterken. Wat gaan we daar met elkaar aan doen? Nou, dat alles bij elkaar zegt dat Partij van de Arbeid dat Partij van de Arbeid uh, vindt dat, uh, dat het allemaal nog niet klip en klaar is. Blijkbaar wordt er echt gewacht op die nieuwe toeristische visie. Die is aangekondigd voor dit jaar. Deze zomer uh, wethouder Carré heeft daar uh, vorige week nog een raadsinformatiebrief over geschreven. Het lijkt ons eigenlijk alleszins redelijk om daarop te wachten tenzij de wethouder mij kan overtuigen dat er een andere wijze is... waarop dit klip en klaar en in die omgevingsplan terechtkomt. Want er moet voor de nieuwe watersportcentrum komt er binnenkort iets uh, Wij willen zien heel graag dat het goede gesprek over die duurzaamheidsambities gedaan wordt... zonder de lat later te leggen. Uh, wellicht kunnen we dit nog eventjes voor ons uitschuiven... zodat we met de invoering van de omgevingswet... En de, de, de, de oplossingen die daar straks komen, meteen de zaken goed kunnen regelen in het omgevingsplan. De Partij van de Arbeid vindt het pas op zijn plaats zeker van toepassing. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan ga ik tenslotte voor de eerste termijn van de Raad naar de heer Geerts van Zee. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn uh, dankbaar dat uh, de plannen van uh, GroenLinks en uh, Zee over de mobiliteit op het strand uh, zijn toegezegd vorige keer. En we gaan uh, weer nader met de Raad uitwerken of we daar extra mandaat voor moeten geven... en hoe we dat verder gaan vormgeven ook uh, met de kritiek uh, van mevrouw Koper. Uh, ik sluit me aan bij de zorgen die zijn geuit over de consistentie... maar ook de risico's van het beleid wat gaat over vuur en verbranding. Daarom stel ik me niet aan bij het amendement van de PVV. Wel vind ik dat het in het kader van de eerdere discussie... over de toekomstvisie voor het strand belangrijk is... om na te denken over het naaktstrand... omdat bezoekers en pachters zorg hebben over de toekomst. Zoals mevrouw Koper net ook al heel mooi zei... Uh, ik sluit me aan bij de kritiek op de GPR-scores... Uh, van Bob, uh, collega Sven Drommel en Karim Elgebali. Uh, collega Karim Elgebali had het ook op een gegeven moment over... het feit dat het uh, ingewikkeld is wellicht om uh, zonnepanelen... op uh, daken van strandpavioens te plaatsen. En wij zouden willen vragen aan de wethouder... of het uh, een idee is om uit te zoeken of het mogelijk is... dat wij uh, uh, vanuit de gemeente zonnepanelen plaatsen... Uh, welke wij adopteerbaar maken... Voor strandpachters. Zodat zij dus uh, uh, bijvoorbeeld op het moment dat zij in de zomer ergens staan, kunnen aansluiten op een energienet en dan in zekere zin korting krijgen. Er is zoiets soortgelijks in Tessel, uh, maar daar is wel een heel andere energievoorziening. Dus ik zeg niet dat het makkelijk wordt, maar er zijn, liggen daar wel opties. Uh, interruptie van mevrouw Kropper. Ja, Dank u wel voorzitter. Ja, een interessante optie over die zonnepanelen. Ik heb net geopperd om een pilot te maken samen met de strandpachters om te kijken hoe de duurzaamheidsambities haalbaar zijn. Voelt u er iets voor om met zo'n pilot mee te gaan als het gaat om de zonnepanelen? Meneer Gerrits. Absoluut, daar kan ik kort over zijn. En uh, nou ja, als dat op deze manier is het goed en als het op een andere manier is, is dat, uh, is dat ook goed. Maar er moet daar wel iets gebeuren, want ik denk dat dat nu uh, ingewikkeld is. Nou, verder ben, uh, sluit ik me volledig aan bij de kritiek die al eerder is genoemd door meerdere van mijn collega's. Dat het jammer is dat het proces niet uh, goed is verlopen aan de voorkant. Uh, ik zou dan ook harde afspraken willen over de termijn waarin we het omgevingsplan gaan actualiseren. Uh, en wat voortijds uh, uh, is gebeurd voor die actualisatie. En op het moment dat het niet gebeurt, uh, ben ik ook voor uitstel van het aannemen van dit plan. Dank u wel. Dank u wel. Dat was de eerste termijn. Oh, ik zie een interruptie van de heer Kramer. Ja, uh, voorzitter, dan ben ik toch heel benieuwd wat C. dan wil actualiseren. Meneer Gerrits. Ja, dank u wel, voor het. Nou, wat voor ons belangrijk is om te actualiseren, is bijvoorbeeld: okay, hoe gaan we om met de toekomst van het naakstrand? Op het moment dat wij nu bijvoorbeeld uh, bepaalde regels in gaan stellen, zou het kunnen dat zij, zoals ook aangegeven is in de mail, die ik denk meerdere uh, van ons ontvangen hebben, dat ze dus uh, onzeker zijn over hun toekomst over de manier waarop zij het naakstrand uh, moeten gaan invullen de aankomende periode, maar ook het verhaal over de gpr-scores, want op het moment dat wij dit nu vaststellen, moet er wel dus aan gaan uh, worden voldaan. Terwijl op het moment dat wij nu opnieuw gaan kijken naar oké, okay, hoe gaan we dat vormgeven, hoe gaan we dat op een andere manier uh, met elkaar samen doen, uh, dan is dat niet nodig en is ook die druk daar niet gelijk en die stress. Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de raad. Uh, er zijn veel vragen gesteld, een aantal principiële punten aan de orde gesteld, en er ligt concreet het amendement van de PVV over de vuurkorven. Ik uh, zie dat de heer Hendriks als wethouder is aangeschoven en geef hem graag het eerste woord. Eerste termijn, het woord namens het college. Ja, dank uh, voorzitter. Um, een aantal van u heeft uh, flink wat opmerkingen gemaakt en ook voor een aantal uh, geldt dat dat ook heel erg te cluster is in een aantal. Terugkerende onderwerpen. Um, allereerst, wat is nou dit omgevingsplan? En een aantal van u haalt dat terecht aan, het is een dynamisch plan. Uh, um, dit geldt vast, welke, en de, de nadruk ligt name op, uh, um, op die verbeelding en de planregels. Daar staat gewoon vast wat mag op welk deel van het strand tegen welke regels. Dat is een vertaling op dit moment van die mogelijkheden. Een vertaling van een aantal visies um, die we nu al hebben. We hebben een omgevingsvisie, we hebben een toeristische visie, we hebben. Een, een beleidsregel waar de metropool de kustkust, kust, nou ik kan wel even doorgaan met de hoeveelheid visies en beleidsstukken die we hebben die op het strand uh, raken, die vertalen zich op dit moment in planregels zoals nu voorgesteld in dit omgevingsplan. Betekent dat dat het, het denken stilstaat? Nee. U haalt dat terecht aan, we zijn bezig met een toeristische visie. Uh, OPZ haalt het aan, uh, we willen misschien breder denken over een visie op het strand. Um, er, komt nog, er komen nog een aantal nadere uitwerkingen. Dus ook het denken staat niet stil. En dat is het voordeel van hoe we gaan werken straks met de Omgevingswet. Met, niet met bestemmingsplannen die om de tien jaar geactualiseerd moeten worden. Maar met een omgevingsplan dat continu geldig blijft. Dat continu dynamisch is en wat continu op onderdelen aangepast kan worden. Blijkt straks uit het vaststellen van de toeristische visie dat we... Uh, wel dakterrassen toe willen staan op standpavioen of grotere paviljoens willen, of ik, ik noem even volstrekt willekeurige voorbeelden. Uh, niet dat dat zo is, maar uh, gewoon voor, voor het denken. Dan zal dat zich vertalen in het omgevingsplan wat we tegen die tijd hebben. Zoals ook uh, regels in de APV zich zullen vertalen in het omgevingsplan. Dus het is een dynamisch uh, stuk. En ik heb een aantal van u horen voorstellen. Moeten we dan niet wachten op de toeristische visie? Dat lijkt me heel onverstandig, want op het moment dat we dan met de toeristische visie zijn en meteen daarna. ...dat moeten vertalen in het omgevingsplan... ...is het argument, moeten we niet wachten op de bredere visie op het strand... ...zoals voorgesteld door mevrouw Geurenson? Dus dan gaan we daar weer op wachten. Tegen die tijd gaan we misschien wachten op de nieuwe sportvisie. Ik noem even volstrekt willekeurig voorbeelden... ...om even de gedachtegang uh, te ordenen. We blijven hier in dit huis visies ontwikkelen... ...en die blijven we moeten vertalen in uh, bindende regels... ...zoals in een omgevingsplan staan. Um, dus als we die nu vaststellen... ...staat dat niet het verder nadenken over tal van onderwerpen... ...staat dat niet in de weg. We zullen... Als er een visie daar aanleiding toe geeft, het omgevingsplan aan blijven passen. Um, daarom geloof ik ook niet zozeer in een extra ronde participatie. Want ik geloof echt dat we de afgelopen uh, zes jaar uh, volop aan participatie hebben gedaan uh, met dit omgevingsplan. En leidt dat tot algemene tevredenheid en dat iedereen blij is? Nee. U kunt ook de tekst uh, achter mij lezen. Het is niet mogelijk om iedereen tevreden te maken. En op het strand zul je altijd een afweging moeten hebben tussen bijvoorbeeld belangen van bewoners en belangen van uh, ondernemers. ...tussen belangen van permanente ondernemers en belangen van seizoensgebonden ondernemers. Er zitten gewoon verschillende belangen en die belangen zijn heel groot. Dat betekent dat wij hier nu aan, de, aan lat staan om die belangafweging op een zorgvuldige manier te maken. We kennen daarbij de argumenten. En een participatietject zoals we dat hebben gevolgd eh, zorgt er ook voor dat continu ook dingen eh, zijn aangepast daarin. Bijvoorbeeld, eh, ik haalde net al even de dakterras aan. In een eerdere versie stonden die genoemd als mogelijkheid... Op basis van de zienswijze van onder andere bewoners hebben we gemeend om dat nu uh, nog niet toe te staan een pas op de plaats te maken. Een ander voorbeeld is die GPR-score. Eerder stond uh, ons ambitieniveau op 8. Op basis van de reactie van ondernemers hebben we gezegd, nou 7 is volgens ons wel haalbaar. Ik kom straks iets verder nog op die GPR in, maar nu even voor participatie het deel. Dat betekent dat je op basis van zienswijze, hebben we dingen aangepast. Dat is ook weer naar ze allemaal toegestuurd. Daar hebben ze ook weer op gereageerd. Een aantal heeft hier ingesproken, een aantal heeft brieven gestuurd. Dat vertaalt u nu, het is aan u nu om dat af te wegen en dat vaststellen. Een extra ronde participatie en dan misschien weer andere keuzes... zal er weer in leiden dat we een andere groep weer teleurstellen. Dus dat, dat blijft een uh, eeuwigdurend proces. En het is gewoon niet mogelijk om iedereen uh, tevreden te maken. Ik neem wel afstand overigens van de suggestie die gewekt is... dat vandaag een eerste gesprek is geweest met de ondernemers. We zijn als gemeente continu in gesprek met bewoners, met de ondernemers hier... Over onder andere het omgevingsplan, maar ook over de watersport, uh, permanente watersportvereniging en dat soort Over al, tal van onderwerpen zijn we permanent in contact. Het is inderdaad zo dat er vandaag een uh, overleg tussen mij als bestuurder en het bestuur van de Zandpacht uh, heeft plaatsgevonden. Overigens naar mijn idee een uh, goed uh, gesprek uh, en het eerste van een, uh, van een serie gesprek. Maar het is niet zo dat er vandaag voor het eerst een gesprek is geweest, dat is doorlopend. Um... Interruptie van de heer Ogebani. Ja, voorzitter, ik, ik, ik hoor de wethouder het hebben over belangen en dat we niet iedereen um, het naar de zin kunnen maken. Um, alleen heb ik het idee dat als we kijken naar dit dossier specifiek, dat het, niet, uh, het, het gaat me ook niet om de belangen en dat iedereen naar de zin kunnen maken. Want dat is nou eenmaal het beroep waar, waar wij voor hebben gekozen. Uh, ik heb meer het idee dat het gaat om het, het, het worden, ge ja, worden gehoord of het, het, het hebben van iemand die, die luistert... dat het daar nu in dit proces aan het eind mis is gegaan. Niet om uh, het regelen van belangen. Uh, maar ik heb het idee dat het juist het, het meer roep is van... hé, hey, wij willen ook gehoord worden in deze. En ik heb het idee dat dat een beetje ontbreekt. Deelt de wethouder die conclusie dan wel? Antwoord van die wet aan de wethouder en dan ga ik naar de Kamer. Deel ik die conclusie? Nee. Uh, en ik denk dat het traject zoals dat ook geschetst is in het raadstuk... laat zien dat echt iedereen gehoord is, op meerdere momenten in de afgelopen zes jaar vrijwel continu, op allerlei manieren. Uh, u bent als raad ook over een zeer goed benaderd door diverse belanghebbenden. Uh, dus nee, ik ben het niet met de heer Elkebali eens dat uh, we partijen niet hebben gehoord. Dat is iets anders dan dat we niet alle partijen hun zin hebben gegeven. En is er ontevredenheid bij partijen over een aantal inhoudelijke onderwerpen? Ja. En dat is denk ik inherent aan de belangafweging die we hier maken. Maar ik bestrijd echt dat we partijen niet gehoord hebben of daar onvoldoende mee hebben gedaan. Heer Kamer, interruptie. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag ook aan de heer uh, Kabali. El -Kabali. Um, zeg maar, als u het stuk leest, ziet u ook precies wat er is gedaan. Maar is dat dan onvoldoende? Want dan ben ik heel benieuwd wat er dan volgens u dan nog bij zou moeten gebeuren om die participatie mogelijk te maken. Wat ontbreekt er dan volgens u? Meneer Elgebani, een antwoord op de Kamer. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, eigenlijk ontbreekt uh, bij mij wat de heer Stefan perfect verwoorden aan het begin van deze rondgang door de Raad. Ik heb namelijk het gevoel dat het hier niet zo gaat. Kijk, we kunnen het niet iedereen naar het zin maken. Zo simpel is het. Dat, dat kunnen nooit. Maar het gaat nu over die participatie. Voorzitter, mag ik ja, heel graag. Erg... Nee, ik ga maar graag via de ja. voorzitter. Even antwoord van de heer Elkebani en dan kom ik weer ja. bij u. Ja, maar dan wel graag op de vraag. Want ik, ik had het over participatie. Dus ik wil graag weten van de heer Kabali. Dan, wat er dan aan die participatie ontbroken heeft. hij was bezig bij... in zijn antwoord. Dus hij geeft eerst antwoord, en dan kom ik weer bij u. <laughs> voorzitter, ik zou graag verder willen gaan dan één zin van mijn antwoord. En dan worden onderbroken omdat ik zeg maar geen antwoord geef in één zin. Dat is. Iets wat ik uh, vandaag helaas niet doe voor de heer Kramer, dus via u voorzitter. Um, wat ik wilde zeggen is dat, het, dat ik snap dat het hier niet gaat om, om belangen. En ik snap dat er een participatietrek is gevoerd. En daarom vervreemt het mij zo erg dat we uh, een inspreker hebben gehad... hier aan het begin van de commissiebehandeling van dit stuk... die juist op dat stuk waar dit stuk eigenlijk in uit moet blinken, excelleren, namelijk die participatie, waarin ik het gevoel kreeg als raadslid... dat het daarin ontbrak... Uh, aan, en dan niet het, het traject, zeker niet. Maar zeker aan het eind. Want er zijn door de inspreker op dat moment bepaalde zaken gezegd... waarvan ik denk van, hé, hey, dit had in een gesprek natuurlijk... Uh, op een hele andere manier kunnen uh, worden gevat. Dus dat, dat is waar, waar mijn gevoel vanaf komt. Want er is iets misgegaan ergens in mijn gevoel voor, in, in, in de communicatie. En zou dat niet beter zijn geweest? Daarom, ik snap de belangafweging helemaal. Maar juist dat, dat stuk van communicatie vind ik zo belangrijk in deze. Dat, daar stuur ik op. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het zo lastig om het over gevoeld te hebben. Maar de feiten zijn gewoon een aantal gesprekken die al gevoerd zijn. Dus ik denk, nou ja, mist er dan nog iets aan? Dus dat was gewoon meer de vraag. Maar er mist dus niks in die participatie. Dus de concrete vraag aan u, meneer Algebari, van de heer Kramer. Graag, antwoord. Dank u wel. Nou, in het proces is niets misgegaan. Alleen, ergens onderweg is er dus schijnbaar ergens ruis op de lijn gekomen. Zoals mevrouw Koper ook op uh, beargumenteerde. Ik zag ook een interruptie van de heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Er was nog een, een interruptie op de wethouder. En dat is eigenlijk de, een soort gelijke vraag. Uh, hoe kan het dan volgens de wethouder dat vorige commissievergadering Niels Priester, de voorzitter van de Strandpachtersvereniging, hier zat met eigenlijk een signaal dat er in ieder geval niet goed gecommuniceerd was over de aanpassingen? Want communicatie is ook een heel belangrijk onderdeel van participatie. En daar zou ik nog wel graag willen dat naar gekeken wordt. Dank u wel. De wethouder. Ja, ik vind het moeilijk om op deze vraag in te gaan. En dat zit hem eigenlijk in de opmerking die de heer Kramer net maakte. Uh, als het gevoel ontstaat dat iemand niet gehoord is... hoe is het aan mij om aan te leggen waarom dat gevoel volgens mij niet klopt? Voor mij de feiten uh, spreken. Er is met diverse partijen op verschillende momenten gecommuniceerd. Uh, hadden de standpachters, want de is inspreker die u aanhaalt... Uh, misschien een andere verwachting bij een keuze die het college zou maken... dat kan ik me goed voorstellen... Maar als wij een conceptversie ter inzage leggen, daar komen zienswijzen op. En wij hebben, u heeft het allemaal gezien, het zit in de stukken. Naar sommige zienswijzen is geluisterd in de zin van er zijn dingen aangepast. En op sommige punten niet. Um, daarover is gewoon gecommuniceerd en zijn uh, ook nog diverse contacten geweest. Dus ik vind het lastig om aan te tonen wat daar zou zijn misgegaan. Omdat ik bestrijd dat er iets is misgegaan. Um. Ik zie nu mijn ja, dan maak ik het betoog af en dan geef ik het woord aan de heer Gerrits. Ja, dank u wel, ik, dat vind ik een terechte reactie. Um, wat ik me afvraag, hebben zij de laatste versie voor publicatie dan ook opgestuurd gekregen... met de reden waarom jullie uh, bepaalde aanpassingen hebben gemaakt? Dank u wel. De wethouder. Ja. Dank u wel. De vervolgde betoog. Maar daarmee ga ik wel uh, verder in op, de, op, deze, op dit onderwerp, want... Het is gewoon een complex onderwerp. Uh, we zijn be, we gewend om met bestemmingsplannen uh, te werken... met een looptijd van tien jaar die redelijk strakke regels hebben... die ook voor die tien jaar gelden. En dan na tien jaar herzienen we dat hele bestemmingsplan. Het is een manier van werken die we met z'n allen gewend zijn. Een omgevingsplan is dit is anders. Is dynamischer, uh, heeft, een, heeft dus een wat dynamischer karakter. En ik kan me daarom voorstellen dat dat voor ons... voor mij als bestuurder, voor ons ambtelijk apparaat... en dus zeker voor... Um, ...voor de betrokkenen, de ondernemers en de bewoners... ...dat het ook ingewikkelde materie is... ...hoe concreet het hier moet zijn... ...en uh, wat nog aangepast en geüpdate kan worden... ...aan de hand van veranderende inzichten. Uh, dat heb ik ook onthouden als een van de... Interruptie van mevrouw Koper. Ja, misschien mag ik vragen of de wethouder in zijn beantwoording... ...ook iets meeneemt over iets meer zegt over dat dynamische. Want daar zit, denk ik, de grote zorg. Dynamisch, als we vier keer per jaar... het omgevingsplan gaan... Uh, ik, ik zeg maar even, ik chargeer even... maar als dat zo dynamisch wordt... dan is er voor de ondernemers geen zekerheid... hoe ze die duurzaamheidsopgave... Kunnen, gefinancierd kunnen krijgen. Uh, dus we moeten niet suggereren... dat we elk jaar het omgevingsplan gaan wijzigen. Want volgens mij gaat dat niet gebeuren. Misschien kunt u daar iets meer over zeggen. De wethouder. Klopt. We, we stappen juist af van vaste herzieningsmomenten... waarin een heel omgevingsplan wordt herzien. We gaan dit omgevingsplan, als het is vastgesteld... niet meer in zijn geheel herzien. Dat is hoe we werken met bestemmingsplannen tot nu toe. Zo werkt de omgevingswet straks niet. Omgevingsplannen worden niet meer op een vaste basis... één keer per jaar, twee keer per jaar, één keer per tien jaar herzien. Dat, die manier van werken is er niet. Wat wel blijft is dat u als raad, wij als college... Uh, wij als gemeente blijven nadenken over wat we willen met elkaar. U komt bijvoorbeeld uh, ergens later dit jaar met de toeristische visie. Elk beleidstuk wat wij hier maken heeft consequenties... voor regels en uh, afspraken in de openbare ruimte. Waaronder uh, die vertaald moeten worden in omgevingsplannen. Dat zal dus dynamisch gebeuren per moment van nieuw beleidstuk. Als u het toeristisch beleid vaststelt met daaraan gekoppeld een actieagenda... dan zal op basis daarvan... Uh, dat omgevingsplan gewijzigd worden. Als u beleid voor standbunkeloos gaat updaten... zal dat consequenties hebben voor de dingen in het omgevingsplan. Dat bedoel ik met een dynamisch plan. Niet dat, wij het, dat het niks is of dat we hier uh, elke week maar wat anders uh, bedenken... of met elke wind meewaaien. Het zijn duidelijke regels aan iedereen moet voldoen. Maar ze zijn dynamisch in die zin... dat als u met nieuwe beleidstukken komt, met nieuwe plannen komt... zal dat zijn vertaling krijgen op deelniveau in het omgevingsplan... in plaats van een algehele herziening... Zoals we dat nu bij bestemmingsplannen doen. Ja, de, de gpr score daar is terecht wat zorg over. En daar ging ook een heel deel van het gesprek wat ik vandaag met de standpachters had, ging daarover. In hoeverre is dat realistisch, in hoeverre is dat haalbaar. En daarbij hoor ik opmerkingen van u twee kanten op. Aan de ene kant... Bijvoorbeeld GroenLinks, he, zijn we niet te ambitieus, moet het niet wat, uh, wat soepeler. Aan de andere kant hoor ik de Partij van de Arbeid die zegt... joh, we moeten eigenlijk nog veel ambitieuzer zijn, uh, het moet op die acht. Interruptie van de heer Elgemar. Ja, Voorzitter, um, de wethouder uh, zegt dat GroenLinks niet... of minder ambities wil tonen op, uh, op het gebied van duurzaamheid, dat heb ik niet gezegd. Ik heb... Meneer Kramer, dan zou je dat mogen, mogen, mogen vertellen via de microfoon. Wat ik heb gezegd... Is dat we goed moeten nadenken over de juiste maatregelen die we moeten nemen. omdat sommige investeringen, namelijk. niet rendabel zijn of minder rendabel kunnen zijn. En de heer Gerrits gaf daarna, na mijn betoog daarover. een mooi voorbeeld ervan, namelijk de zonnepanelen en het risico daarop. Dus dat is het wat ik heb betoogd. En als het niet duidelijk is, dan is het nu duidelijk. Want wij zijn super duurzaam op dit gebied en super, uh, super ambitieus. Alleen de vraag was aan u, aan de wethouder of we de juiste maatregelen nemen... als we gaan kijken naar een gpr score of we dat niet op een andere manier moeten doen. Volgens mij was de wethouder dat net in zijn betogen aan het opzetten. Ja. Um, dus ik geef hem graag het woord... want ik zag ook aan de hand van de heer Dobbel... tenzij u iets echt heeft toe te voegen... anders dan... Okay, nee, want anders dan... Dus ik geef eerst het woord... Als...